Raymond met het nos Hubert Bruls van het CDA wordt na alle waarschijnlijkheid de nieuwe burgemeester van Nijmegen. Na een urenlange vergadering werd de huidige burgemeester van Venlo gekozen als meest geschikte kandidaat door de Nijmeegse gemeenteraad. Voordrachten van gemeenteraden voor een nieuwe burgemeester worden in beginsel altijd overgenomen. Burgemeesters worden benoemd door de kroon in de praktijk is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Vorige maand meldde de Volkskrant dat pvda kamerlid Sharon Dijksma in beeld was voor Nijmegen. Zij stond volgens de krant eerst op het lijstje van de Vertrouwenscommissie. Brul stond tweede op die lijst. Hij heeft in Nijmegen gestudeerd en was ooit wethouder in die stad. Het uitlekken van de namen deed veel stof opwaaien. De commissaris van de koningin in Gelderland, Cornelie, deed aangifte van het lekken van de namen. Volgens Cornelie worden de belangen van kandidaten geschaad door lekken dat bovendien strafbaar is, zo liet hij destijds in een verklaring weten. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst heeft een partij van 5 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. De sigaretten werden aangetroffen in een loods in het Limburgse Stijn. Twee verdachten zijn aangehouden. Het zijn een 58-jarige man uit Guttekoven en een vrouw van 53 uit Stijn. De pakjes sigaretten hadden geen accijnzegels. Als ze op de markt waren gekomen was de Belastingsdienst een miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Koningin Beatrix gaat maandag weer aan het werk. In het weekende blijft ze nog bij prins Friso en prinses Mabel in Londen. Friso is gisteren vanuit het ziekenhuis in Innsbruck overgebracht naar Wellington Hospital in zijn woonplaats Londen. De prins ligt sinds zijn ski-ongeluk in coma en het is de vraag of hij ooit weer bij zal komen. En dan het weer. Vannacht is er kans op mistbanken. Het wordt 3 tot 7 graden. In de loop van de dag veel wolkenvelden. Het wordt 9 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden van het land. In het weekende is het wisselvallig. En begin volgende week dan wordt het iets koeler. Dit was het NOS. Anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 Be true, cuz. them